Goedemorgen, ik ben Felicia van der Graaf en dit is het nieuws van NOS op 3. In Rotterdam is vanochtend vroeg weer een explosief geweest, nu bij een geldwisselkantoor. Rond 5 uur raakte de deur van het gebouw beschadigd. Na de explosie rende er iemand weg. De politie wil weten wie dat is. Eerder deze week waren er al meerdere explosies bij filialen van hetzelfde bedrijf in Amsterdam. En bij de vestiging in Rotterdam viel de politie begin dit jaar nog binnen. Er werden toen vijf mensen opgepakt op verdenking van witwassen en drugsgeld. Turkije mag vandaag een bolletje rood kleuren van wie zij denken dat de nieuwe president moet worden. Het gaat dan tussen de huidige president Erdogan en Kulut Starolu van de oppositie. Deze vrouw kiest voor de laatste. Ik zou zijn. Ik zou... Dit is de expression we used to say. Uh, I hope the spring will come. Ze hoopt dus dat er betere tijden aankomen voor haar land. Rusland heeft opnieuw geprobeerd om Kiev aan te vallen met drones, dat zegt de burgemeester. Er zijn volgens hem ze vannacht zeker twintig van die onbemande vliegtuigjes met explosieven eraan neergehaald... die onderweg waren naar Kiev. Eén kwam neer op een tankstation, daar overleefde iemand het niet, drie anderen raakten gewond. En ik ga je vertellen hoe je binnen een jaar miljonair kunt worden. Nee, dat doe ik niet. Maar dat is iets wat je vaak hoort als je naar finfluencers kijkt. Dat zijn financial influencers. Die vertellen dan hoe je zogenaamd snel makkelijk geld kunt verdienen. De meeste mensen denken dat alleen te kunnen bereiken met een goede opleiding. En hard werken. Maar dat is gewoon totaal niet waar. Dat was rapper Boef die vaker dit soort gesponsorde filmpjes maakt. Maar het moet nu afgelopen zijn met deze vorm van reclame, vindt de EU die er regels voor maakt. Deze vorm van investeren brengt veel risico met zich mee. Want het gebeurt nog wel eens dat die bedrijven die erachter zitten ineens failliet zijn, vertelt deze expert. Een voorbeeld waar dat is misgegaan, een bedrijf, heet Grinta Invest, was zonder vergunning actief op de Nederlandse markt. En daar zijn veel influencers voor ingeschakeld en hebben mensen vrij massaal beleggingsproducten van dat bedrijf gekocht. En ineens ging daar de website op zwart. En dat betekent eigenlijk zoveel als dat al die beleggers hun geld kwijt zijn. Dan het weer. Het wordt vooral een zonnige pinksterzondag. Heel soms een klein wolkje voorbij. En het wordt 18 tot 24 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Qua verkeer zijn er op dit moment geen bijzonderheden te melden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.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 Dress their hearts in Sunday clothes Though they're sometimes burned They're unconcerned Their love just grows and grows People who are born in May I've heard tell should always try To search around until they found someone born in July. Strange how a distant star controls our destiny, and wonderful when it's happening to people like you. the folks born in july and the folks born in july like me will always feel the need to be at home in their arms forevermore thanking every star in the heavens for the people born in Welkom, uh, lieve luisteraars, uh, bij ZFM Jazz op deze eerste Pinksterdag. Een zonnige eerste Pinksterdag begreep ik zojuist uit het weerbericht. Dus wie weet zal het wel weer druk worden vandaag in Zandvoort. Fijn dat je luistert naar ZFM Jazz. Samenstelling en presentatie, Alco Beuving. Uh, ja, wat mag je verwachten? Nou, ik heb een stukje uit de oude doos met muziek van de Louis Armstrong, Hot Seven, Fletcher Henderson, Coleman Hawkins, Lee Morgan... Uh, Italiaanse jazz, ook niet te versmaden natuurlijk. Uh, Vocalisten, instrumentalisten, big bands. Uh, ook wat Nederlands natuurlijk. José Koning heb ik er tussen zitten. Jan van Duikeren. Kortom, een gevarieerd programma. En uh, we begonnen natuurlijk met een uh, dame... Waar, vroeger, waar ik vroeger wel vaker mee begon. Julie Landen met haar fantastische cd van uh, Calendar Girls. Waarin ze van iedere maand een lied op uh, deze... Ja, het was een LP, natuurlijk, gezet heeft. En uh, ja, mei, het is nog mei. En is nog een ode aan de mensen die geboren zijn in mei. Het kan nog eventjes, waar jullie staat voor de deur. Dus wie weet. Uh, ja, dan Italiaanse jazz. En uh, ja, dan laat ik eens maar weer een stukje horen. Van uh, een beentje waar ik zoiets over vertel. vrolijke klanken komen van uh, uh, Hattie en de, de Yesato Band. En dat is een, uh, ja volgens mij is die Hattie zelf uh, Engels. Hattie Lockston heet ze en uh, ja ze, het, ze heeft veel uh, Italiaanse muzikanten in haar band en uh, ja ook veel filmpjes op YouTube. Zeker de de moeite waard om te bekijken. Dit is natuurlijk een heel bekend nummer. En als je het over Italië hebt... dan heb je het ook over een zangeres die heet Mina. Mina, een, een dame die uh, ver op leeft. Ik weet trouwens niet of ze nog leeft. Ik weet eh, tig jaren, volgens mij is er volgens mij ieder jaar wel een LP uitgebracht... van allerlei stijlen, pop, rock, jazz, van alles. En eh, ik zag het laatste een documentaire te bekijken van eh, Rico Morricone... op de uur van de Wolf was dat geloof ik in. En daar zong zij ook weer een nummertje en Toen dacht ik, ja, ik moet toch weer eens wat van haar draaien. Mina, en die heeft ooit een cd gemaakt. Eh, 12 American Songbook, twaalf songs uit de American Songbook... En daar laat ik een stukje van horen. Het nummer September Song. Oh, it's a long, long while From May to December But the day The days to. Bijzondere dame uit Italië. Frank Sinatra en ook Louis Armstrong waren diep, diep, diep onder de indruk van deze dame. En hebben van alles geprobeerd om haar naar Amerika te krijgen. Maar dat lukte niet omdat ze lang last heeft van vliegangst. Dus ze zou daar ook een toekomst kunnen opbouwen. Maar het is eigenlijk wel veel geslaagd, veel op Italiaanse tv geweest. Ook wel een beetje controversieel. Maar goed, de moeite waard. Ik zou zeggen, zoek is wat muziek van haar op. Dat is altijd genieten. En dit was eigenlijk een, een, een CD-tje 2012 met uh, een muziek die ook door Frank Sinatra gezongen is. Uh, maar in datzelfde programma van uh, uh, Morricone zag ik ook weer uh, de muziek van een film, de uh, Sicilian Clan. En ik kon me opeens herinneren dat er een Belgische uh, jazz trio, Dans Dance heet dat. Uh, ook die muziek uh, live gespeeld dat keer op het jazzfestival in Middelheim. En uh, ja, dat is toch eigenlijk. Ja, ze zeggen zelf dat het geen jazz is. Het is geen rock. Het is geen rockjazz. Maar ze hebben wel alle ruimte voor improvisatie. Dus ik vind het wel leuk om dat nummer. De Sicilian Clan van Dans, Dans te laten horen. Komt-ie? Mm. Door. En uh, ja, prachtig nummer. Prachtig, zou ik bijna zeggen. Uh, leuk Belgisch beentje. Zeer de moeite waard. En dan komen we toe aan iets Nederlands. In Nederland hebben we natuurlijk de bekende Jan van Dijkeren. En die heeft ooit een, een ik, volgens mij was dat in 2012 of zo, dacht ik, heeft hij een, een CD uitgebracht, Fingerprint. En uh, ja, dat is gewoon een leuke CD geworden. En daar een nummertje van. Jan van Duikeren. Uh, a Ballad for a Beauty. Beauty. Ja, op de trompet natuurlijk Jan van Duikeren zelf. En uh, ja, Martijn Vink op de drums dacht ik. Gitaar Jesse van Ruller, ik doe het uit mijn hoofd. Uh, Tom uh, Beek dacht ik saxofoon. Ik denk dat het wel klopt zo ongeveer. Jan van Duikeren. Uh, tijd voor een ander geluid. En dan heb ik het over een zangeres die uh, toen ze nog leefde... haar tijd ver vooruit was en dat is de vocaliste Eva Cassidy en uh, ja die ontving erkenning voor haar werk bij het grote publiek en verkocht miljoenen platen. De Amerikaanse zangeres die in 1996 overleed ten gevolge van een kanker was moeilijk te marketen omdat ze uh, van alles eigenlijk kon zingen soul, jazz, folkmuziek en onlangs is er een LP of een CD uitgebracht van haar uh, door, uh, waarop ze met het uh, Londen Symphony Orkest speelt. Nou, haar stem is natuurlijk tevoorschijn getoverd. En dat Londen Symphony Orkest heeft de melodieën gespeeld. En dat is aan elkaar gezet. En dat heeft echt een hele mooie cd opgeleverd van Eva Cassidy. En voor de liefhebbers van Eva Cassidy. Vandaar een nummer van deze fraaie cd. Uh, een nummertje van Cindy Loper: Time After Time. But You're okay, and you say, Go slow. I fall behind. The drum beats out of time. If you're Dit allemaal van die prachtige cd van Eva Cassidy... I Can Only Be Me... Eh, samen met het eh, London eh, Symphonic Orchestra. Eh, prachtige cd, echt voor de liefhebbers van Eva Cassidy. Een must, zou ik bijna zeggen. Eh, een poosje geleden was er een film... Eh, Jazzman Blues op Netflix te zien. En eh, daar in de hoofdrol werd daarin gespeeld door Amira Van. En ja, die, dat is ook nog een aardig... Dat is een muziekfilm. Er zit aardig wat mooie muziek in. Onder andere dit nummer. En dan moet ik hem even opzoeken. Amira Van. Oh ja, hier. komt die uh, Let the goods time roll. Nou, moeten we vandaag doen. You're dead, you're done Let the good times roll Let the good times roll Don't care if you're young or old Get together, let the good times roll Don't sit there mumbling And talking trash If you wanna have a ball You gotta go out and spend some cash So let the good times roll Let the good times roll Don't care if you're young or old Get together, let the good times roll Hey, Mr. Landlord Lock up all your doors When the police come round Tell them the joint is closed Let the good times roll The good times roll. Don't care if you're young old. Go out and let the good times roll. Hey y'all, tell everybody, Willie Earl's in town. I got a dollar and a quarter, and I'm just rearing the clown. But don't let nobody play me cheap. I got.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 ja leuke klanken op deze eerste pinksterdag van uh, Amira van de leuke muziek prachtig en uh, dat dit nummertje, dat is, uh, uh, dit film heet een Jasmine Blues. En als het over een Jasmine gaat, dan kom ik natuurlijk automatisch bij Carole King. Die een prachtig nummer heeft ge, uh, ge, uh, gezongen, Jasmine. En uh, ja, daar zit altijd een saxofoon solo in. Het is ook nog wel eens op de plaats gezet door Bad Heart. Ook een mooie uitvoering trouwens. Jasmine, Carole King. Lift me EN you? Deze uitvoering van Jazzman staat op de CD van de Carol King Natural Woman. Maar ze heeft dit nummer ook talloze malen concert gespeeld. En daar zijn ook wel opnames van. En vooral die solo van die saxofoon. Die, ja, die wordt dan nog wel eens aardig uitgebouwd natuurlijk. En jazzman en sommige jazzmen. Ja, die brengen je in vervoering. En een van die jazzmen is natuurlijk Disney Gillespie. We gaan nu een, een kijkje nemen in de oude doos. Muziek van uit de 50 jaren, maar ook uit de 20 jaren. Dus. Als je geïnteresseerd bent in Our Jazz, moet je zeker even blijven luisteren. En ik begin met Our Delight van Dizzy Gillespie, 1955. Mooi nummertje. Andere jazzman zou ik zeggen Louis Armstrong. Hij is natuurlijk bekend uit de jazz, maar Louis Armstrong was eigenlijk ook een pop-icoon. Als je kijkt naar de allerlei bekende songs die hij op zijn naam heeft staan. Uh, uh, maar niet te onderschatten. Maar ik, wat ik laat horen is al eigenlijk bijna 100 jaar oud. Dat is uit uh, de, uh, Louis Armstrong en het is Hot Seven. Is overigens een mooie verzameld, Hot 5 of Hot Seven. En een bekend nummer daarvan is Potato Head Blues. Louis Armstrong. voorstellen, honderd jaar geleden. Eigenlijk was dit ook het begin van de, de uh, soliste, solistisch werk. Hè? Dat kon je ook in dit nummer wel weer horen. Louis Armstrong, uh, Potato Head Blues. Meer dan de moeite waard. Toch weer eens leuk om uh, die oude muziek uh, terug te luisteren. En dat gaan we ook doen met Fletcher Henderson Orkestra. Een heel bekende van hem. Dat is het nummertje Stampede. En dan moet ik hem even opzoeken. Fletcher Henderson. Komt die Stampede. Klanken van Fletcher Henderson 1926. Dit hè? Het is onverstelbaar, maar toch zo goed nog. Een andere jazz uh, giant is natuurlijk Coleman Hawkins. En half step down komt die. Coleman Hawkins. Wij zijn bezig met de oude dozen. Dat kan je wel begrijpen. Coleman Hawkins. <middels> Muziek van Coleman Hawkins. En dat waren allerlei bekende jongens die hierop meespeelden. Ik zal eens even kijken wie er allemaal meededen. Ik zie J.J. Johnson. Ik zie Vets uh, uh, Navarro. Hank Jones. Die kennen we natuurlijk op de piano. Max Roach. Uh, kortom, allerlei bekende. En die Coleman Hawkins speelde natuurlijk ook mee bij... Uh, Fletcher Henderson. Dat had ik eigenlijk nog te zeggen. Uh, tijd voor iets nieuws. Dat is uh, ook wel leuk natuurlijk. De Northeast Jazz Orchestra. En ze hebben... Kijken wat we daarvan kunnen vinden vandaag. Oh ja, dit is wel een leuke. Blue skies in Walked Boat. I was screaming. Next to opie be. Who, Who was the man more? Ma. And Ma. now Prachtige muziek van dit, uh, deze 18 koppige orkest, de, de Northeast Ska Jazz Orkest. Ik zou zeggen, pak pen en papieren, schrijf dit op, want kijk eens op YouTube. Er staat ook een fantastische versie van Take 5 uh, op de YouTube van deze formatie. North East Ska Jazz Orchestra. En dit kwam hem sinds uit 2015: uh, stamping uh, en rolling. Uh, mooi, mooi, mooi. Het eerste uur zit er alweer op. Uh, ja, ik hoop dat je het leuk vond. Een mix van alles uit de oude doos. Italiaans van alles en nog wat. En ik ga eruit met iets Nederlands. Maar wel met een Zuid-Amerikaans tintje. José Koning. En uh, uh, Commissar de Nova. José Koning. Hier heb ik hem. Commissar de Nova. Van, van. Tot na de klok van 11 uur. 6.9. Straks meer. 10.06. Maar nu eerst het NOS-nieuws van 11.